Drie uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Vanuit de hele wereld stromen aanbiedingen voor hulp binnen... voor de drie Amerikaanse vrouwen die tien jaar opgesloten zaten... bij een man in Cleveland. Mensen bieden geld aan, meubels en ook vakantiehuisjes... waar de vrouwen tijdelijk kunnen wonen. Lokale politici hebben een fonds opgericht... voor financiële hulp aan de drie vrouwen. Daarin is al meer dan 50.000 dollar gestort... Het geld is bedoeld voor zaken als medische behandelingen, psychotherapie en huisvesting. De PvdA houdt vandaag in Utrecht een extra ledenraad. Partijleider Samsom wil nog een keer uitleggen waarom u vasthoudt aan de steun voor het strafbaar maken van illegaliteit. Een meerderheid van het PvdA-congres vroeg hem vorige maand die steun in te trekken, maar Samsom weigerde. Het congres voelde zich niet serieus genomen en Samsom wil daarom verantwoording afleggen. Turkije heeft het recht op het nemen van alle mogelijke maatregelen... na de bomaanslagen in de Turks-Syrische grensstad Rehanle. Dat heeft de Turkse minister van Buitenlandse Zaken gezegd. Bij de bomaanslagen vielen zeker 42 doden. Volgens Turkije lijkt het erop dat ze het werk zijn van de Syrische geheime dienst. Mogelijk zijn de aanslagen een vergelding... omdat Turkije achter de opstandelingen staat in de Syrische burgeroorlog. De voormalige Pakistanse premier Sharif heeft zichzelf uitgeroepen tot winnaar van de parlementsverkiezingen. Hij hoopt dat hij meer dan 50% procent van de stemmen heeft gekregen, zodat hij geen coalitiepartner hoeft te zoeken. Zijn grootste rivaal, Imran Khan, lijkt op de tweede plaats te eindigen. Ondanks het geweld en de vele aanslagen tijdens de campagne was de opkomst hoog, die lag op ongeveer 60%. Procent. Het weer, vannacht en overdag, trekken buien over het land. Af en toe kon de zon tevoorschijn. Het wordt 11 tot 14 graden. Ook na het weekend blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nachtbrakers. Frank van der Linden. Yes, goeienacht. Je luistert naar Radio 1 inderdaad. En het... Uh... Ja, het is kattenkwaad wat de klok slaat. Wat ik al zei, mijn bazen die zijn, uh, zijn allebei op vakantie. Dus ik dacht deze week van, uh, wat zal ik eens gaan doen op de radio? En ik dacht, totale vrijheid, niemand die me in de gaten houdt. Dus ik ben eerst al eventjes, uh, nou, ik heb gewoon uh, afgelopen vrijdag op het kantoor gewerkt van, mijn, uh, van de grote radiobaas bij BNN. Ik dacht, ga daar gewoon zitten. Dat ze toch niet. Niemand houdt me in de gaten. Dus uh, vannacht lekker kattenkwaad op de radio. En uh, nou ja, waar ik maak het ook met Lissy al over had. Toen je jong was, ging je fikjes steken, belletje trekken. Ja, ik, was, ik was al echt een schoffie. En um, nou ja, dat gaan we dus nu ook vannacht op de radio doen. Twee uur lang tot en met, uh, tot en met vijf uur kattenkwaad op je radio. zometeen bel ik met een sekslijn. Want ja, de basis zijn van huis. Dus dan, dan kan ik gratis gewoon hele dure lijnen bellen en zo. En niemand die, niemand die het erg vindt. En um, ja... Toen net heb ik Lizzie dus een beetje in de maling genomen. Lizzie, die hoorde je toen net in de wereld van Fiedermon, de Presentatrice. En ik had met de regisseuze van het programma een beetje afgesproken... oké, okay, ik bel dan zo rond half twee, kwart voor twee tijdens een plaat... om dan te zeggen dat ik, uh, dat ik de, nou, in, de, in, de, in de trein in slaap ben gevallen. En uh, nu ben ik niet zo heel goed in de maling nemen en liegen... maar uh, nou, hier is het uh, resultaat van wat ik uh, toen net heb opgenomen. Hey. Huh? Ja? ja. <laughs> nou, dat... ik, uh... Je? Ja, je bent, uh, ik heb echt geen pokerfeest, dus ik verberg me af het klas. Ja, heel goed. Ik geef je, ik geef je ik ik naar Lizzie. Ja. Oh, wacht. Ik oh. Uh, loop nu naar Lizzie toe. Is goed. <laughs> Spannend. Ik heb Frank uh, voor je. Zo. ik zoek het schermen. Hoi. hey Lizzie. Hoi. Hé, hey, uh, ik uh, ben in slaap gevallen in de trein. Dus ik zit nu uh, in de in naar Amersfoort. Oh, dat is kut. <laughs> ja, dus ik weet niet... Uh, ben je ik... er op tijd? Nee, ja, dat denk ik niet. Oké. Okay. Um, ja, anders wil je... Kun je niet een uh, taxi pakken vanaf Amersfoort? Dus zo? ik wil nou lekker kosten van BNN doen? Ja, ja, ja ik, ik, zit, ik ben net voorbij Hilversum. En dus ik weet... Ja. Uh, ja, misschien dat, wat laat, dat je een half uurtje lang moet blijven zitten. Of is dat heel vervelend? Uh, ja dan moeten we echt even gaan bedenken wat we gaan doen dan. Uh, dat moeten we even kijken, maar weet je wat ik zou doen als ik jou was? Ik zou gewoon lekker even een taxi pakken vanuit Amersfoort, want we gaan anders toch in treinen meer. Nee, ja, daarom, daarom had ik ook een beetje in paniek. Maar, uh... maar je bent als het goed is in een kwartier in Amersfoort en als je een actie hebt ben je ook in een kwartier hier. Dus ik denk dat je het wel redt. Oké. Okay. Ja, ik hoop dat hij een beetje, uh, een beetje regelen Als het niet lukt dan regelen we het wel hoor, maar... Uh, weet je, ik denk wel dat je het lukt, maar anders, weet je, Lucje is er ook al, dus we regelen het oh. sowieso. Maar ik denk, uh, ik moet ook zo weer de uitzending ja. in, dus ik ga je ja. weer ophangen. Maar ik, uh, ik zou gewoon lekker gelijk als je, ik zou nu alvast even een taxi bellen, 19.000 of zo. Ik heb een grapje gemaakt, Lissie, ik zit bij 3FM en ik bel je vanuit daar. Oh, ik grap je nou ik ga zelf <lacht> ophangen, doei! <lacht> nou ja, <lacht> ze was er niet heel blij mee, maar ze was wel praktisch ingesteld. Gewoon taxi en treintje, hoppakee en door. Ja, uh, kattenkwaad uithalen, dat doe ik hier op de radio de komende twee uur. Maar ik wil ook jouw kattenkwaad-avonturen horen van vroeger. Um, of van dat je, wat je op het kantoor nog steeds doet. Er zijn ook heel veel kantoorkattenkwaad-dingetjes. 0800-1121, 0800-1121, daar kan je me op bereiken. En zometeen dus ook nog een beentje in de studio. Want ja, een feestje geven als de baas van huis zijn. Huppakee!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 Frank van der Lende. Yes. Het gaat over kattenkwaad. En uh, ja, ik zit een beetje kattenkwaad uit te halen hier op de radio. Want mijn bazen zijn dus van huis. Ze zijn allebei op vakantie. En ik heb totaal vrij spel. Dus uh, ja, het wordt, wordt echt genieten. Bas, ben jij een beetje van een kattenkwaad of niet? Nou, ik wel. Ja, wat voor kattenkwaad dan? Nou, mijn beste truc met kattenkwaad is... Uh, heb ik, uh, met uh, negen vrienden zijn we gestaan. Pakken we een telefoonboek. Gewoon een willekeurig telefoonnummer pakken. Laat ja. je je eerste vriend opbellen en dan zegt hij bijvoorbeeld uh, met Michael, uh, is Bas thuis? En uh, dan zegt die mevrouw van nou, er is helemaal geen Bas hier, al. dat uh, nummer is fout. Oh oké, okay, helaas. Uh, en dan laat je je tweede vriend opbellen die zegt bijvoorbeeld uh, met Klaas, ja. is Bas thuis? Dan zegt die vrouw, ja wat vreemd, er is helemaal geen Bas hier, al. kom je aan dat nummer? En dat doe je dan nog een paar keer en dan als laatste, bel ik zelf op, en dan bel ik naar die mevrouw toe en zeg ik met Bas, is er nog voor me gebeld? En dan? Hoe gaat dat dan? Wat zegt zij dan? Ja, nou, dan, dan, dan zit die mevrouw van... Uh, uh, en kijk, en dan liggen wij natuurlijk allemaal helemaal dubbel. <laughs> ja. En dan begint het kwartje pas te vallen bij die mevrouw. Dat is dan gewoon... heeft ze het pas in de gaten. Aha. En doe je dat nu nog steeds? Of deed je dat vooral vroeger? Nou, dat deed ik vroeger voornamelijk veel, hoor. En vroeger deed ik het veel ergere dingen, hoor. Pak pakte ik de afstandsbediening, ja. Gingen we door de buurt heen, En dan gingen we bij mensen die lagen te slapen, de tv veranderen of uh, harder aanzetten, of op uh, porno kanaal zitten. Ja, als je zo'n universele, universele afstandsbediening hebt, kan dat, hè? Juist, juist, juist, ja, juist. Ja, heel goed. En, en tegenwoordig? Doe je tegenwoordig nog, je wel eens een beetje kattenkwaad uit? Nou, nu wordt het wat minder. Ik heb nu een neefje die drie en die 53 zijn. En oh. die hoop juist dat die kinderen juist wat meer kattenkwaad uit gaan halen. Maar dan kan je ze toch het goede voorbeeld geven? Kan je een beetje met hun op pad gaan? Ja, dat wel. Maar ik, het is nu al dat, uh, dat ze zeggen... Oma Bas is een uh, jokkerbrok of een uh, grappenmaker. <laughs> Dus ik moet het ook een beetje serieuzer gaan doen, want die kinderen trappen bij mij er niet meer in. Nee, oké. Okay. Ze hebben jou wel door, maar je kan ze wel het goede voorbeeld geven. Ja, ik kan ze alle leuke trucjes leren. Maar ik moet wel oppassen dat ik niet voor de van mijn domme tijd van mijn sushi. Nee, dan krijg je, heb jij de pop aan het dansen. Heb je wel eens een keer echt uh, kattenkwaad uitgehaald dat een beetje uit de hand liep? Oeh, even kijken hoor. Er uh, heb ik geen commentaar op momenteel. Oh ja, dus, ja, dus. Dat wel, maar daar kan ik niks over zeggen. Ja, ik heb wel eens uh, dat ik sneeuwballen aan het gooien was op auto's. En uh, uh -huh. dat er op een gegeven moment dus uh, iemand zo achter het raam, dat zag ik dan niet. Maar mijn vriendjes wel, die deed echt zo van nee, nee, nee, niet gooien. En ik, nou, ik denk, hup, gooi nog een sneeuwbal tegen zijn auto aan. Rent zijn auto uit en komt echt op me afgerend. En probeert me dus echt, nou ja, gewoon een hoek te verkopen. Ik draai dan nog wel weg, zodat hij me op mijn schouder slaat. Maar toen was ik wel een beetje geschrokken. Toen dacht ik wel van, oeh, ik moet toch gewoon een beetje uitkijken daarmee. Dus uh, vanaf nu uh, meer afstand tussen uh, sneeuwballen gooien in een auto? Ja, nou ja ik, ik, ik heb al heel lang geen sneeuwballen meer gegooid op auto's. Maar misschien is het wel weer een goede om te doen. Het is toch wel spannend. Ja. Hey Bas, dankjewel voor, voor het bellen. Of sneeuwballen maken paaltje. Oh, en dat iemand dan tegenaan schopt of zo. Ja, ja, of dat ze denken van nou, ik rijd er een en dan boom. <laughs> Heerlijk is het. Het blijft leuk. Hoe oud je ook bent, kattenkwaad blijft leuk. Ja, zolang het leuk is, dan lach je helemaal dubbel. Op, yes. zeg maar. Dankjewel Bas. Oké, okay, doei doei. Fijne dag, doei doei. Dan ga ik eventjes naar... Uh, Antonio, Antonio, goeienacht. Ja, ik ben er nog steeds. Yes, wat voor kattenkwaad heb jij allemaal uitgehaald? Ja, uh, toen ik nog in de vierde klas was. En uh, ik uh, nog altijd druk bezig was in de studio met muziek maken en dergelijke alweer. was yeah. ik elke ochtend te laat op school. Maar uh, dat was altijd niet zo goed. Dan dus, moest je briefjes uh, halen, na, toch? Maar op een dag was ik het zat. Dus dacht ik, uh, als ik die agenda van die conciërge nou speel, hoef ik ook niet na te komen. He, maar waar hij al die aantekeningen in maakte? In zijn ja, agenda? Ik heb een aantekening van iedereen, maar ik kende bijna iedereen op school. Dus ik allemaal tegen de jongens: weet je wat, volgende week hoef je niet na te komen. Dus dan geldt die agenda ook meer genomen. En niemand hoeft er meer na te komen. Maar je hebt nooit op je kop gekregen daarvoor? Nee, want ik heb ook nooit gezegd dat ik het was. Maar die agenda was wel weg. Kwam er dan geen groot onderzoek in de school van wie dat had gedaan? Nee, hebben ze niet gedaan. En sterker nog, die agenda heb ik nog steeds. Oh, als een soort trofee ligt hij nog op je kamer? Ja, ja, ja. ja. ja wordt een goeie. Dat is wel slim ook. Dat is ook nog wel in je eigen voordeel. Ja. Dat is een goeie, Antonio. Dat is, ik heb altijd zo'n herinnering aan die school. En nu, want uh, nu, nu werk je uh, waarschijnlijk. Uh, maak je nog wel eens grapjes op, op je werk ook? Een beetje kattenkwaad? Ja, nou, nu is het wel wat serieuzer natuurlijk allemaal. Maar uh, ja, ik heb eigenlijk aan de ene kant voor deze tijd eigenlijk weinig tijd voor kattenkwaad, zeg maar. Wel met uh, muziekdingetjes en zo, weet je wel. kleine fragmentjes maken en zo, dat wel. Waar grappige dingetjes in zitten. Ja. ja goed, blijf het doen hè. Blijf een beetje die kattenkwaad, uh, die jongen in je oproepen. Ja, tuurlijk, zeker. Dat doen we altijd. Heel goed. En blijf bellen ook hè. 0800 1121. En dan gaan we even naar Niels. Niels, goedenacht. Hey, Goedenavond. Waar, waar ben jij van? Van welke katten kwaad? Um, een beetje traditioneel. Wat, um, dus zoals vuurtjes stoken, belletje trekken, dat soort dingen allemaal. Ja. Um, maar uh, vroeger gingen we ook wel eens naar een soort van herfstvakantieproject. Dat was nou een week met andere kinderen. En dan ging je weet ik, veel muziek maken, toneel doen en zo, dat soort dingen. En dat was op de Schuitweg 25 in Den Haag. Bij uh, Richard Koning en uh, Niels Koning. Ja, ik en ben heel benieuwd wat er nu komt. Ik heb alle vrachtwagenchauffeurs. Wat ging jullie? Ik ga erheen, fruitweg 25 in Den Haag. Ja. Ja, dat wilde ik even zeggen. Oh, maar dat was geen kattenkwaad? Nee, dit, dit is we... kattenkwaad. Oh, dat je belt nu. Ja. Oh, lekker bezig. Ja. Nou goed, blijf zo doorgaan en een beetje kattenkwaad uitvoeren. Ja, hè? En je hebt ik wilde jij even kattenkwaad laten, ik wilde je echt kattenkwaad even laten ervaren. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Dat hoort erbij, hè? fijne nacht, Niels. Oké, okay, dankjewel. <laughs> oh, oh, oh. Kattenkwaad kan dus ook hier op de radio 0801121. 1121 zometeen een, een feestje in de studio. Want ja, de basis zijn van huis en ik dacht van, uh, nou ja, dan, dan moet het feestje maar helemaal losgaan. Ik zie al de, de t-shirts omhoog gaan. De band Go Back to the Zoo is even langsgekomen. Want die dachten, we houden ook wel van een potje kattenkwaad. Dus ze pluggen zo meteen de gitaren in. En dan gaan we een goed feestje maken hier op Radio 1. 0801121 voor jouw verhalen. Kom maar door, hè. Dit is heel mooi. Dit is Nina June, Hearts on Fire. Een beetje tot rust komen.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 Have a great day. Een beetje tot rust gekomen. Nina June, Hearts on Fire, hier op Radio 1. En uh, zoals elke week schakel ik altijd eventjes naar Boyd's Bar. Dat is de bar bij BNN. En daar zitten dan uh, vrienden en collega's. En die praten over het onderwerp van vannacht. Ja, en dit is een onderwerp waar niemand over uitraakt gepraat. En uh, het gaat over kattenkwaad. Boyd's Bar. Boyd's bar. Ja, de standaard dingen, hè? Portemonnee wegtrekken met het touwtje. Heb je dat echt gedaan? Ja. Ja? En dan ging je de borstjes verstoppen en kijken wat er gebeurde. Ja, achter een auto. En dan, ja. Het werkte echt. Ja, ja. graag heel. Ik weet niet zo goed. Ik was volgens mij wat ouder toen ik kattenkwaad ging uitsproken. Volgens mij was ik zelfs... Uh... 15, 16 of zo nog, dan deed ik dat soort onzin nog. Dat hadden wij uh, stunt op school, heette dat. In je laatste je examenjaar, zeg maar. dan mocht je de laatste de schooldag, mocht je dan, uh, was de school van de examenleerlingen. En dan mocht je doen wat je wilde. En volgens mij zijn wij toen naar een soort kinderboerderij gegaan. En daar hebben we toen allemaal dieren meegenomen. Geiten, varkentjes, uh, weet ik, kippen, weet ik het allemaal. Dan hebben we toen meegenomen naar de school en die hebben we toen allemaal losgelaten in de gangen. hè. En toen hebben we het brandalarm laten afgaan, zodat iedereen dus ook de gang in moest. Het was één grote chaos, dat iedereen tussen de kippen en de geiten en de varkens rondliep. Oh. Maar het waren wel dat soort dingen. Ik heb niet zo heel veel uh, ja, belletje lellen en zo vroeger. Dat soort dingen heb ik wel gedaan, denk ik. Maar oh ja, geen, Dat is wel een klassiekertje. En dan had je altijd iemand die dan boos werd en dan ging je dan weer terug laten. Ja. ja. Een sneeuwballen op de gooien. <laughs> ja, precies. Ja, dat soort dingen. Maar nooit hele erge dingen. Het is nooit echt uit de hand gelopen, geloof ik. Nou, ik heb dat wel mijn broertje, die... Uh ging als kattenkwaad nog wel eens bandenlek steken. Oh, hey. <laughs> en dat is voor hem toen niet zo goed afgelopen. Die, uh, die heeft toen een nachtje in de cel uh, ik vind dat kattenkwaad altijd een beetje leuk moet ja. zijn, toch? Dat is een soort belletje, daar doe je niemand echt Precies. een drama mee aan. Maar bandenlek steken... Ja, nee, dat was ook, uh, ook misschien een beetje kattenkwaad onder invloed van alcohol. Oh, ja, een Toen hij heel klein was of zo. Ja, ik heb zelf nog ooit een keer... Uh, uh, ik, ik kom dus van een boerderij... En wij uh, hadden achter een uh, enorm pad van te liggen. Dat, uh, mm -hmm. dat liep mijn pa dan drogen. En als het dan droog is, heel goed voor de grond. Nou, um, toen was er een vriend van me. En ik zei, ja, je kan wel over dat pad heen lopen. Ja, gewoon doen, gewoon doen. zei hij, oké, okay, als jij dan ook <lacht> achter me aankomt. Ja, dat is goed. Dus hij zet het op een lopen. Hij, en hij zet echt zijn voet in die stront. Maar dat is echt een halve meter ah. diep. En hij valt echt voorover zo. vol. <lacht> Begin. En daar heb ik wel hard om gelachen. Ik begin me een beetje braaf te voelen nu. Maar het enige wat, wat ik me kan bedenken, wat we vroeger nog wel deden. Ja, we gingen wel belletje lellen. En als we gingen ezelen, dan hadden we altijd opdrachten. Dan was je zes of zo. En dan moest je tampons gaan vragen bij uh, dat ene huis. En later bleek dat natuurlijk iemand te zijn die echt al jaren geen tampons meer gebruikte. <lacht> een beetje ongemakkelijk maakte. <lacht> maar dat hadden wij toen niet door. En wat ik altijd met een vriendinnetje deed... Dan, uh, had je van die flats en die hadden zo'n zijtrappetje. Maar op de benedenverdieping hadden ze dat dan nog niet. Maar we hadden een manier gevonden hoe je daarop kon klimmen. En uh, dan gingen we als een malle die hele trappen af. En iedereen zette altijd ze kratten met lege flessen daar neer. Met statieflessen. Oh, ja. statiegeldflessen. Dus wij dachten, het is fantastisch, top. Hè? Al die flessen meenemen, inruilen en daar heel veel ijsjes van kopen. Maar dat is eigenlijk gewoon steden. Maar dat hadden we toen ook ja. niet door. Want... Maar is het ook wel eens misgegaan dat jullie uh, gepakt zijn... of dat bij belletje dat iemand echt helemaal door het lint ging of zo? Ja. Dat het, dat het... Ja, ik dat weet hele... dat vrienden van mij, die gingen altijd ergens bij het tennisveld in, in een bosje zitten roken, zitten blouwen, stiekem. Mm -hmm. En uh, daar hadden ze dan uh, uh, een stash neergelegd. <laughs> en uh, wij waren gewoon, ik, ik wist al wie dat waren, en ik was er ook wel eens geweest, maar ik, ik, ik rokte niet eens, ze dus laat staan blouwen. ze waren ook iets ouder dan ik. En we waren gewoon lekker aan het voetballen naast het tennisveld. En in één keer komt echt van die plek, dat hoekje, daar komt echt een dikke rokenwall eruit. Oh, ja, ik wist dus wel dat zij daar soms zaten, maar zij waren er gewoon helemaal niet geweest. Dat wist ik ook zeker. Maar binnen Noodheim het hele voetbalveld helemaal blauw van de rook. Want het was allemaal coniferen, gewoon groen, oh, midden in de zomer. En heel het, heel het voetbalveld helemaal, helemaal onder de rook. En dan kwam brandweer aan, oh. de politie, en dan eh, hebben jullie iets gezien. Ja, we hadden echt niks gezien en we hadden er ook niks mee te maken een keertje. Maar dan moest wel even geblust worden. Ja precies, dat dan weer wel. Ik heb nog wel een grote poedel achter me aangestuurd gekregen... bij Belletje Lelle van echt een hele boze buurman. En die hond was ook zo vals als de tering. Dus dat was wel echt rennen voor je leven. Maar die... hem deden we dat ook niet meer. Ja, precies. Oh ja, wat er ook wel eens deden was met een afstandsbediening naar de buren lopen. En dan een andere zender nou, of iets ik uitzetten. Vorige week dus nog dat is wel leuk, ja. We ik heb vorige week een gedaan. nieuwe afstandbediening gekocht. Zo'n uh, universele afstandbediening. En daar kan je dus echt bij iedereen. Kan je, daar, uh, kan je gewoon de, de tv-zenders wisselen en zo. En ik heb het vorige week nog een keer gedaan. Toen ik heel dronken was, vond ik dat in één keer een heel goed idee. Het is helemaal niet leuk eigenlijk. Is maar wel maar leuk. het was toch heel grappig. Ja, dat is inderdaad wel een goede. Dat deed ik ook nog wel, ja. En calls deden wij heel vaak. Oh ja. Oh, dat oh, ja. Ja. ik ook nog Random ja. mensen uit het telefoonboek gaan bellen met echt ontzettende onzinverhalen. Die helemaal nergens op en die mensen zo lang mogelijk aan de lijn houden. Dat deden we ook wel bij de kindertelefoon. Dat was een gratis nummer, volgens mij. En dan kon je dan toebellen met je problemen over, weet ik, vriendjes Welke en onderstellingen. Had dat... Ja, doen? hadden we dus niet. Maar dan gingen we gewoon shit verzinnen. Dan gingen we gewoon vragen naar recepten voor appeltaart of zo, weet ik veel. Gewoon random <lacht> vragen stellen. Het ging er altijd heel serieus op in. En inderdaad, prank calls. Ja, dat is ook wel. Uh... En op de middelbare school konden we van die grote strijkers kopen richting oud en nieuw. En als je die dan aan op de ene school... kant van de straat. Ja, er waren wat gastjes die <lacht> dat verhandelden. Um, en dan uh, kon je die aan de ene kant van de straat uh, in de put gooien. En dan klapte die put aan de andere kant van de straat omhoog. Dus als je dan zo'n omaatje zag lopen, dat was echt, ik voelde me, ik, ik voel me een beetje schuldig om nu. Maar dan gooide je zo'n strijker erin. En dan uh, zag je dat omaatje echt bijna een hartaanval krijgen aan de overkant van de straat. Maar ik wel eens, als mensen, we woonden vlakbij bij een benzinestation, als mensen dan hun band aan het opblazen opbla uh, uh, waren. Niet blazen, maar met zo'n ding. En dan een rotje daarbij afsteken. <laughs> dat is ook heel leuk. Dat vind ik ook goed, Kattenkwaad. Kan op elke, op elke manier, op een hele onschuldige en op een iets ja, heftigere. dat je mensen achter je aan kan krijgen. Niels, goeienacht. Dag Frank, met Niels uit Bitterbinder. Ja hoor. Grapje, grapje, zoete weer. Oh, zit je, zit je kattenkwaad uit te halen? Ja, ja, zeker weten. Niels, ja. wat is jouw verhaal? Wat uh, doet me denken, gewoon wat jullie voorstellen in je item. Is uh, dat ik jaren geleden in, in Den Haag woonde met cornuiten Dan gingen we bijvoorbeeld naar een automatiek toe. En uh, dan gingen we bijvoorbeeld. Uh, toen to kostte een uh, kroketje nog 50 cent. Hè, en toen gooiden we, wij spreken zo heel zo automatiek vol met, uh, met kwartjes. En dan haalden we een, een, een kroket eruit. En dan namen we er een hap van. En die stopte we weer terug. <laughs> En dan ging ik met de hoek van de automatiek, ging ik met patatjes dan scoren en kijken wat er dan gebeurt. Dan gingen jullie al een patatje eten en kijken hoe de mensen reageerden als ze een loket ja. uit dat ding halen met een hapje, de, met een hapje ja, eruit. Ja, ja. En hoe reageerden die mensen? Nou, die mensen die werden ongelooflijk boos. Die begonnen gewoon ook op dat loket te rammen. En die, die man die van, dat van die, van die, van die automatiek die wist natuurlijk nergens van. Nee. Weet je wel, maar die werd behoorlijk geïrriteerd, joh. Maar er waren er ook bij die dachten van, nou ja, er is al frans, ik heb trek, ik, ik, ik vreet dat ding achter elkaar op. Ik vind het wel een goede. Het is wel een grappige categorie. Want soms, die, die scheidslijn is best wel dun af en toe. Dat je er misschien overheen kan gaan dat mensen echt, echt boos worden. Ja, precies. Maar, maar ik vind deze wel leuk. Ik vond, het, ik vond het ook wel leuk. Weet je waarom? Omdat ik eh, toen al, had ik al voeling voor de menselijke psyche. Want ik ben later psychologie gaan studeren in Zweden. Ja. En ik ben afgestudeerd in de sociale klinische psychologie. En te observeren hoe mensen reageren op situaties. En daar heb je toen een kunde van gemaakt? Ja, zeker wel. Ja, dat, heeft me erg veel, dat heeft me erg veel geholpen. Ook maar... De hele dagen nog steeds hoor, dat ik het prachtig vind om mensen te bekijken. Op een bankje, of in de kroeg, of op straat. Hoe ze kijken, hoe ze wandelen, hoe ze handelen. En ook in, hoe, ze, hoe, ze hand, hoe, ze, hoe ze werken met handen en voeten. Maar kan jij nu ook dan beter kattenkwaad uithalen? Omdat je beter weet hoe mensen reageren? Nou ja, ik weet niet of ik het beter weet... maar ik vind, ik, ik, ik vind het allemachtig interessant... hoe mensen reageren op situaties. Ja. Weet je wel? En je kunt ook heel... Oh ja, dan moet je... Ik weet niet wat er voor in de wieg gelegd zijn... maar je kunt ook heel scherp zien... of mensen op hun, op hun gezicht heel snel geagiteerd raken. Mm -hmm. ja. Dan moet je uitkijken... anders heb je een knal voor je hersen te pakken. <laughs> nou ja, dat is wat ik bedoel. Dat die scheidslijn vrij dun is... of wanneer het kattenkwaad is en leuk... totdat het echt ja. Ja, plagen wordt of pesten of... Ja... Want uh, dat, dan, dan wordt de spoeling heel dun. En de mensen zijn er op het algemeen, vooral nu in deze hectische periode. van die crisis. Ja, crisis, wat is een crisis? Dat bestaat al jaren, maar. Maar mensen worden opgefokt. Weet je wel, en die zijn behoorlijk. Uh, gewoon, kijk nou maar als, als het, als het eens als het regent of als het erg warm is. Kijk maar eens het verkeer, mensen. Uh, uh, die worden gek. Die, die, die, die, die reageren hun agressie af op, op het verkeer in de auto. En. Ja, dat heeft allemaal te maken met die menselijke psyche. Maar maak je nu nog wel zo'n een gebbetje, Niels? Uh, nou, ja, soms. Dan kom, heb, ik wel eens een, uh, ik, heb ik wel eens een idee. dan ga ik bijvoorbeeld uh, winkel binnen, wat de vorige sprekers ook deden. En dan, uh, <coughs> dan kom ik in bijvoorbeeld parfumerie bin winkel binnen. En dan uh, zit er een van de juffrouw die zit met een, na met een nagel... Uh, Apparaat zit een nagel te veilen en dan zeg ik: Bonjour, bonjour madame, vous pouvez vast, En dan zegt de mens van Kruk die voor de spiegel zit: Oh, ben ik mooi, oh, ben ik mooi. En ze Wat zegt u? Ik zeg: Kerst que vous dit? Je hè? Maar dan doe je dus alsof je een Fransman bent. Ja, precies. Ja. En dan? En dan zie je gewoon dat die, die, dat die madame... Gewoon die vol uh, ondergesmeerd met allerlei, uh, allerlei smeersers op de snuit... en zie je hem zo'n wordt worden. En dan zegt ze... Ik zeg... Uh, een ze? ze, peu, een bichin een little, Ik zeg, qua? En dan zegt ze... Mijn chef, kom eens even. Er staat hier een frans <laughs> in de winkel. En dan, wat doe je dan? Waar is dan de climax van de grap? Ja, precies. En dan komt dan zo'n chef... een of andere dichterige... Uh, Nichterige chef, en die zegt: Wat is er hier, man? En toen zei ik: Vraag ik aan hem of hij Frans Ja, natuurlijk wel. Ik zei: Nou, dan moet je, godverdomme, geef ik die juffrouw eens eventjes leren om dat je verschillende klanten hier in de winkel krijgt om er een beetje in taal bij te brengen. Nou, en dan zie je dan achter, dan kijk je in de ruimte, dus je achter je rug omdat dat die bekende vinger opgestoken wordt. Dan heb ik weer een goede dag. De middelvinger, dan heb jij een goede ja. dag. <laughs> Wat een dat goed verhaal, dus Mensen gewoon een beetje op te pet. Een beetje sarre, dan... hè? zeg je? Een beetje sarre, een beetje, een beetje plagen. Ja, nee, maar een je rommel het is alleen maar fijn om, om dat boel te doorbreken. Want uh, als we uitgaan van politiek en uh, de, de, de, de, de, de, die andere reute bedoelt, het wordt één grote sleur. Er dus, uh, moeten mensen zijn die de boel warm houden ja. en, en activeren. Ja, heel goed. Blijf ze ja. doorgaan, Niels? Ja, zeker weten. En uh, bedankt voor het bellen. Ook Oké, ding, Frank. Fijne dag. Fijne dag nab... toch? Hoi, hoi, hoi. Kattenkwaad, daar gaat het over. En uh, dat kan op allerlei manieren. Zoals nou, Niels, die dan een beetje de mensen gaat plagen en dan uh, op een middelvinger hoopt. Maar het kan ook belletje trekken zijn, fikkie stoken of uh, kantoorhumor. Je hebt ook zo uh, standaard van dat je naar een dierentuin moet bellen. en dat je dan zegt: Ik ben op zoek naar meneer de Leeuw. Dat is ook een goeie. Tree shadow Nachtbrakers. Luc Ikink. Hey! Dat is de verkeerde. Dat is Kattenkwaad van Luc denk ik. Die heeft zijn eigen jingle hier ingezet gezet, zodat hij zijn naam hier hoort. Terwijl hij op vakantie is. Je luistert naar Radio 1 Nachtbrakers met Frank van der Lende. En ik zei het er net al. Uh, zometeen gaan we naar de band. En die zijn nu een beetje aan het soundchecken nog. Want het is een feestje. De basis zijn van huis. Dus ik dacht van ja, ik ga gewoon helemaal, helemaal los qua, qua Kattenkwaad. En wat je natuurlijk ook doet, bijvoorbeeld als je ouders van huis zijn... ga je gewoon thuis een feestje geven. Stiekem drank kopen toen je klein was en dan, uh, ja, lol trappen. Ik zei het toen net al eventjes, van, uh, er is zo'n zo collega-kantoor-humor grap. Is dat, je, dat je een briefje geeft aan je collega, waar je dan als meneer uh, de leeuw opzet. De naam meneer de leeuw, zet je het telefoonnummer erbij. Van een willekeurige dierentuin, maar ja, dat weet je collega dan niet. En die laat je dan terugbellen naar dat nummer. Ik nam de proef even op de som en belde deze middag uh, naar de dierentuin. Welkom bij Dierenpark Amersfoort. Voor de telefonist, blijft u dan aan de lijn. Een ogenblik alstublieft. Goedemiddag Dierenpark Amersfoort. U spreekt met Marcia. Hoi Marcia, je spreekt met Frank. Goedemiddag. Hoi, ik had een vraagje. Ja. Uh, ik had uh, een briefje met meneer de Leeuw erop en dit telefoonnummer. Ja, dat is een grapje. Ja. Ik weet niet van wie gekregen Ja, een collega. Ja, die hebben we dan in de maling genomen. We... Maar gebeurt er nou vaak, vroeg ik me af. Ja, heel vaak. En ja. wat doe je dan? Ja, uitleggen uitleg het een grapje is. <laughs> <laughs> Meer kan ik niet doen, hè? En welke variaties heb je al te horen gekregen? Want je hebt natuurlijk meneer de leeuw, uh, mevrouw ja, de beer. Ja, nou, die voornamelijk eigenlijk... Meer uh, origineler uh, zijn er eigenlijk niet echt. Nee, hè? Nee, daar houdt het wel bij op. En, en waar, maar hoe vaak per dag gebeurt dat dan ongeveer? Nou, niet, niet elke dag hoor, moet ik zeggen. Maar uh, we, ja, af en toe krijgen we die. En uh, voornamelijk rond 1 april, natuurlijk. Ja. Dan worden we helemaal plat gebeld. En zijn het dan kinderen of ook wel gewoon nee, volwassenen? Ja, alleen maar volwassenen. Ja. Dat is een beetje kantoorhumor of zo. Ja, dat, uh, dat ook. Ja, voornamelijk inderdaad collega's die het leuk vinden om, uh, om elkaar in de maling te nemen. Ja. <laughs> nou, op zich, het is natuurlijk niet een vervelend grapje. Je hebt er niet heel veel nee. last van, toch? Nee, ik vind het niet zo heel erg, hoor. Het zijn meer de mensen die het zelf vaak vervelend vinden... dat ze, <laughs> <laughs> dat ze uh, in de maling zijn genomen. En hoe reageren zij dan? Gaan ze zich dan verontschuldigen? Nou ja, meestal wel. Sommigen die, uh, die zijn gefrustreerd, want die... Uh, die, die snappen in eerste instantie niet dat het een grapje is. Dus die blijven volhouden van, ja, maar ik moest echt terugbellen. En, uh, en sommigen die, uh, ja, die hangen meteen op. Die vinden dat oh, toch gênant en anderen schieten in de lach. Je hebt uh, ja, verschillende reacties eigenlijk. En uh, doe je dat zelf ook een beetje daar, bij uh, het dierenpark Amersfoort, of niet? Collega's in de Malingen? Ja! Nee, eigenlijk niet. Tenminste, niet met telefoontjes in ieder geval. Op welke manier dan wel? Op welke manier halen jullie wel kattenkwaad uit? Nou, ik kan het zo snel even niet verzinnen eigenlijk. We hebben er veel te druk voor. <laughs> nou, ik zal me snel ophangen dan. Is goed. Hij Werkt ze? Oké, <laughs> <Okay>, tot ziens. <laughs> Wat een flauw grapje. Heb jij het wel eens gedaan? 0800-1121. Daar nou, kan je me op bereiken. 0800-1121. En ben je niet zo beller? Heb je zoiets van, ah, ik mail liever. Kan ook nachtbrakers.bnn.nl. Dan lees ik jouw verhaal hiervoor op Radio 1. Dit is Neil Jong. Dit is mooi. Dit is met de mondharmonica. En ah, ik hou ervan. Deze is here for you. your summer. Come tumbling down And you find yourself alone Then you can come... Tien over half vier en Neil Jong op je radio. Ja, ze zijn er dan hoor. Tien voor drie kreeg ik de beveiliger op het dak. Die zei: Er staat een beentje voor de deur. Ik kwaad. Een beentje voor de deur. Ik zei: Hebben jullie iets afgesproken? Ik zei, Nee, geen idee wat er aan de hand is. Beveilig je weer naar beneden, belt daarna naar boven. Ja, het is go back to the zoo. Ik zo: Ah. En nu zitten ze hier, jongens. Goedennacht. Goedenavond. Frank. Jullie stinken enorm naar alcohol. Ah, dat is onzin. Waar zijn jullie geweest? Waar komen jullie vandaan? Waar, waar is dit? Jullie zagen het op bronkeren? Twitter? Of, uh... Nee, maar ik had, ik had op Twitter gezegd van kattenkwaad op Radio 1 vannacht. En jullie dachten van nou, we wippen effe langs. Ja, wij zijn grote fans van jouw programma Frank. En wij kwamen een tijdje geleden. We moesten vanavond spelen in Sint Isodi... is ja, is is Isidore. Kan iemand uitspreken? Sint ja. wow. Dat is in, uh, in Twente. En wij, we reden langs de Hilversum. We dachten ja, het dus is zaterdag het nog kan. Het kan. Waarom niet even langschaan? En Nu zijn jullie hier. Zijn jullie sowieso? Want dit vind ik best wel een beetje kattenkwaad. Wel, nog een, op een lieve manier. En ik ben ook heel blij dat jullie gewoon de gitaren mee hebben genomen. Dus dat we ook nog... Want het is ook wel een beetje wat ik dacht, toen jullie er waren, dacht van ja, oké, okay, let's go. Dan gaan we ook gewoon wat je vroeger deed. Dus dat je ouders van huis waren en dat je stiekem drank ging kopen van die zoete witte wijn. En dat je nou maar een feestje ging geven. Doen we dan ook hier maar op de radio. Maar zijn jullie een beetje van de kattenkwaad? Ik kan me bij Kas heel goed voorstellen, ik heb het toevallig gisteren iemand verteld. Kas die was met uh, Guido van King Jack, had die, uh, we hadden vroeger een klappertjespistool. Je hebt van die klappertjes die zo'n rondje hebben, waar je dan die dingetjes hebt. En je hebt zo'n klappertjespistool met een lint eraan. Ja. En dan kan je dan, als je, die kan je dan afsteken in het pistool, maar je kan ze ook afsteken zeg maar, met een steen erop. En toen hij zei hij denk ik, waar ben jij denk had had ik? Had ik zo'n tik ja. ja. ja. Op de auto van ons buurman? Nee, ja, wij waren gewoon. Ik even denk aan het kijken. 4000 euro schade? Wij schade waren, aan, waren toen nog. Wij waren aan het kijken waar ze het beste knalden. We ja. waren toen al veel met geluid bezig en zo. Hè. <laughs> met staan. En uiteindelijk werkte het gewoon het beste als je hem dus op de auto legde en dan met een steen erop sloeg. Want dan had je een beetje die klankkast van die motorkap. Ik weet, ik weet niet, zover hadden we toen nog niet nagedacht. Maar ja, inderdaad, het is dus wel een paar duizend gulden schade aan de auto oh, van de buurman. De... En je ouders mochten lappen. En uh, nu, want je zit natuurlijk heel vaak in de, in de bandbus met, ja, met, met uh, onlang onderweg vervelen. Dan ga je dan natuurlijk ook klote geintjes uithalen. Hij ah, heeft Lars wel een mooi verhaal over. Ja, nee, ja ben je ben kan het gewoon niet vertellen. Nee ja, heb het niet kan het niet vertellen, heb Ik het idee. Ik heb het niet verteld. Ik weet niet of je Appelpop kent, festival in Tiel. Tiel. Ja, maar nou ja dat Tiel. helemaal uit de hand. Maar dat was ook niet alleen maar door toedoen van onze eigen, hoe zeg je dat, uh, baldadigheid. Kees, uh, Kees Schapper. ex nou, maar, van. Ik we niet al te veel namen noemen hier. Klaar, maar wat <laughs> gebeurde er? Nou ja, diep uit de hand. Maar gewoon die dingen We hadden, gewoon, een, we hadden uit. gewoon het idee dat het grappig zou zijn om um, een rookbommetje af te steken. Is wat ja, grappig. Wat vroeger heb ik het ook wel eens gedaan. Ja, ja, ja. Maar toen dachten we van één rookbommetje niet genoeg. Dus dan hadden we er een paar afgestoken in de kleedkamer. En, uh, maar we hadden, ja, wij dachten gewoon van, ja, weet je die rook is weg. Maar die mensen, de beveiliging, die hadden dus niet in de gaten dat het een rookbom was. Dus die dachten dat wij gewoon die hele tent in de fik hadden gezet. En die werden woedend. Die kwamen net aanlopen met frikandellen. De... En kroketten. En frikandellen kroketten, en kroketten, en kroketten. Ja. super aardig. En, uh, maar, maar toen, ja, het was dus helemaal uit de hand gelopen. En blijkbaar sliepen er ook mensen in die, uh, in die keet die onze backstage was. Dat naar, maar dat wisten wij niet. Dus die arme mensen, die... Uh... Dus die schrokken zich echt dood. Ja, nee, bedoel, het was niet dat die mensen er al laag hoor. Oh. <laughs> Ik denk maar die daarna, daarna, die moesten s'nachts daar nog uh, gaan slapen. En uh, ja, ah, dat was niet leuk. Kregen die, uh, die kop ook echt? Nou, ja, nee, maar, we, we, we moesten heel snel weg toen. Ja, we moesten uh, heel we snel een beetje uitgestuurd volgens mij. We mochten niet, dat wat mee gedaan, mee, we hebben gedaan. We, we hebben een, een bloemetje gestuurd volgens mij. Een, taart. Ja. een bloemetje maar Het was taart. niet, niet onaardig bedoeld. Maar ken jij nog dat programma vroeger op uh, ja, ja. Viele achterwerk? ja dat gingen ze allemaal voordoen, ja. wat voor kattenkom met die ja, met die drol, drol in de krant en aansteken krant, ja, ja. helemaal! <laughs> ja, Eén ik heb één keer heb ik gedaan met en uh, dat vond ik persoonlijk de vetste um, vinger gat maken in een oh, ja. vinger er doorheen steken huh? um, watjes erin leggen en ja, ketchup ja. en um, limonade doen en toen zijn we naar mijn buurvrouw gegaan en, met de buurjongetje, dus haar je moet het even voor de zoon. mensen thuis, denk ik even gewoon goed uitleggen. Gewoon concreet: je hebt een lucifersdoosje, je doet er wat watjes in, Je doet aan de onderkant van het maak je een gat, daar steek je je vinger in door de watjes heen en doe je doet wat ketchup op dat witte van de watjes, zo het lijkt alsof het bloed is, alsof je nou, zijn vinger eraf is. Dan zijn we naar de buurvrouw gegaan? En zeiden ja, het is net zo heftig. heftigs gebeurd, uh, Robert? Die uh, zijn vingers eraf en hier die is nu in de doosje, maar die <laughs> het was echt gewoon de allerbeste. Het die ja, het die eigen begon echt te gillen gewoon. Die werd echt? Van, ja ja die die die, die schrok zich echt helemaal we, helemaal lijkbleek werd ja. ja. dat was wel grappig. Dat en wat ook goed is in de de laatste. Ja, de la nou, ik kom op Frank. Okay. En, uh, um, die heb ik <laughs> bij mijn eigen moeder gedaan. Op het strand. En dan je benen ingaven. Oh ja, met naar beneden. Yes. En dan van die nepbenen benen maken met zand. En toen uh, heb ik uh, uh, op ons kleine broertje, zijn benen staan inhakken met die schep. Op die zijn nepbenen. <lacht> ja, dan ging, ging het ook niet goed naar mijn moeder. Wat een donderstralen een donderstraler, dus. jullie. Ja. God. Hé, hey, uh, we moeten een feestje vieren op Radio ja. 1. En uh, de gitaren zijn ingeplucht. En. Uh, ga je nu hem spelen, I'm the Night, of niet? Ja, ja, ja, ja voor jou, voor jou, Ja, dat is echt een, een, een gekke plaat. I'm the Night, ook nog toepasselijk hier zo op Radio 1, midden in de nacht. En uh, Go Back to the Zoo, die uh, plaatst zich daar. Teun en Kas zetten de koptelefoon op. En uh, nou ja, zoals het bij hoort bij kattenkwaad. En dat de baas van huis zijn. Als de, als de kat van huis is dan zijn de muizen op tafel. En uh, wij zijn de muizen vanavond, vannacht. En uh, de worden even gestemd. Klopt alles? Ik denk het wel. Yes. I'm the night. Go back to the zoo live in Nachtbrakers Radio 1. Send into limbo. Oh, I'm a lonely, lonely wolf in a desert, not my feet. Too cold to be just a passenger, a passenger, a passenger. She crawls numb and night. Oh, it's so hard, hard, hard when she's gone. And no. shadows. I'm so scared, scared, scared of the black. But I'm there, I'm there, I'm there when she asks I know. Yes, I know. See you later. Woe, woe. Ja, vet. Live, go back to the zoo hier in de studio. En uh, jongens, jullie, ik zag dat jullie twee enorme Albert Heijn-tassen hadden... met uh, allemaal drank erin. En het is toch een feestje op de radio, dus ik zou zeggen... breng hem naar binnen. Zometeen nog één nummertje... Okay, okay. Ja, toch? Ja, dat ja, kan, wel. Dat kan wel. toch wel. Ja, heel goed. Zometeen meer Go Back to the Zoo en, uh... Nachtbrakers. Nachtbrakers. Frank van der Lende. BNN. Radio 1. En je kan blijven inbellen, 0800-1121. Zo deed ook Timo. Timo, nacht. Ja, Frank met Timo. Hé, hey, ben jij een beetje... Even, even... Het was, was wel fijn dit, hè? Even zo'n live muziek in, uh, op, de, op je radio. Oh, ik vind het best. Ik vind het wel leuk. Ik ja, uh, geloof dat ze het wel ontspannen waren. Ja, ze zijn heel erg ontspannen. Ja. Hey, ben jij een beetje een donderstraat, iemand? Heb je veel kattenkwaad uitgehaald vroeger? Nou, ik uh, vertelde net aan de redacteur ook al. Ik kan me niet echt herinneren, maar één voorbeeld stond wel helder voor de geest. En ik heb ook wel dingen uitgehaald die ja, je niet meer als kattenkwaad kan bestempelen... maar meer gewoon als van uh, destructief gedrag. Dus dat vond ik dan geen kattenkwaad meer. Maar één ding kan ik me nog wel herinneren. Uh, mijn dat? vader, die verdroeg, uh, zeker toen ik jong was, verdroeg hij eigenlijk geen kritiek. En viel, viel die kritiek eigenlijk op als een persoonlijke aanval. Dus ja, dan krijg je dat weer terug op je eigen brood. Dus daar stop je dan op een gegeven moment mee. Ja. Maar ik vond op een gegeven moment toch wel dat hij strafverdiend had, zo jong als ik was. En dat heb ik toen gedaan. Op zijn uh, bureau stond een glas met uh, een assortiment aan sigaren. Verschillende sigaren allemaal. Dus ik ben op een gegeven moment naar de Fopwinkel gegaan. Daar heb ik een klapsigaar gekocht. En die heb ik tussen uh, in het glas met die uh, assertie. Ja, als uh, de echte sigaren gedaan. gedaan. Ja. En gewoon, zeg maar, één dagje er ontzettend plezier van gehad. Natuurlijk binnen pretje. Maar verder gewoon vergeten. En een jaar later hoorde ik dat er het volgende was voorgevallen. Op een gegeven moment kreeg mijn vader zijn jongste broer op visite. En die bood hem een sigaren aan uit het glas. <tieden> En die jongste boer pakt precies die klapsigaar En die sigaar, die, on, die ontploft dus. en nou, Ik weet niet meer of hij... Ik heb niet meer goed begrepen of hij nou zeg maar, nog steeds met mijn vader op visite was... of dat hij weer naar huis was gegaan met die sigaar. Maar in ieder geval, daar hebben ze nogal wat bonje over gehad. Hij was flink, de sigaar. Ja, en dat verhaal hoorde ik pas jaren later. En toen heb ik gewoon al uh, proestend bekend... dat ik die klapsigaar ooit eens een keer tussen zijn sigaar gezet had... Als een soort van corrigerende tik, zeg maar. Ja, ik hou er wel van, hoor. Maar ik vind het wel leuk, een beetje dat ondeugende. Ja, maar uh, verder, is, uh, verder heb ik altijd maar geprobeerd, want of je nou goede gewoonte of slechte gewoonte neemt, kost allebei veel energie. Dus ik, ik, ik concentreer me tegenwoordig meer op het ontwikkelen van goede gewoonte. En, uh, nou ja, daar laat ik het dan maar bij. Ja, tegenwoordig ben je echt heel erg braaf. Nee, het is gewoon meer het inzicht van of je nou zeg maar goede dingen doet of slechte dingen doet. Je moet toch blijven ademhalen en uh, het maakt in principe niet veel uit. Dus of je nou goede dingen doet of slechte dingen doet. Maar het is toch leuk om een beetje, een beetje kattenkwaad uit te halen af en toe, Timo? Nee, ik, heb, ik, heb, ik kan eerlijk zeggen met hand op dat ik er gewoon geen behoefte meer aan heb. Ik, het werkt, werkt aan voor rechts vaak, dus nee ik doe het niet meer, maar ja, dat is misschien de leeftijd ook. Misschien komt het ook wel weer, hè? Misschien komt het ook wel weer dat je opeens denkt: van ha, ik ga wel eventjes kattenkwaad uithalen. Ik denk het niet. Je weet het nooit. Ik uh, ga ja. zo meteen wel even kattenkwaad uithalen. Ik ga zo meteen uh, naar een sekslijn bellen. Dat heb ik, vroeger deed ik dat wel stiekem, maar dan hing ik meteen op als je iemand aan de lijn kreeg. Maar ik denk nu, ik ga er gewoon eventjes voor. Nou, maakt er wat van. Ja, ik ben heel benieuwd. Dat ga ik zo, met je, zo meteen doen. Dankjewel voor het bellen, Timo. Joe. Dat was Timo. Goedenacht. Je luistert naar Radio 1 Nachtbrakers. En je kan nog steeds inbellen: 0800-1121 met jouw kattenkwaad. Marco? Ja, hallo Marco. Wat heb, wat heb jij allemaal uitgespookt? Nou, ja, wat, ik, wat ik als kind van een leuke vond was langs huizen gaan en dan vragen om oude kranten. En dan heb je op een gegeven moment heb je een niks stapel in je armen en dan kom je bij iemand aan en die zegt: nee, ik heb geen oude kranten. En dan flik je je hele stapel naar binnen en dan zeg je nou wel. <laughs> en dan de hoofdkant van de straat helemaal in de stuit gaan leren. Maar had je dan, had je dan die kranten achter je rug of zo? Voordat je die durfde? Nee, nee, nee. Zo een hele stapel in je armen. Zo, met zijn stapel oh, in je armen. Alsof dat je je zou... ja, ja. Maar wat ik een leuke vond ook in, in mijn puberteit, mijn pleegvader die, die ging vaak met het vliegtuig. Mm -hmm. En op een gegeven moment hebben we de vorm van een pistool hebben we uit zilverpapier geknipt. En tussen twee a geplakt en eerst een actentas gedaan. Ja, ja. En dat is heel leuk als je dan op de luchthaven staat, of dan die tas uit elkaar oh, natuurlijk! Met, met, met de, met de rundcontroles en met die ja. de bagageband. Die is de vorm van een pistool. En toen? En werd hij er toen uitgehaald? Ja, daar uh, we, we hebben, hebben ze een gegeven lang gezocht maar waar dat ding dan was. We hij niet heel erg blij mee, denk ik, of wel? Nee, nee nee nee ja, maar we haalde altijd van de verpering geintjes uit. Maar doe je dat nog steeds? Want dat is... Ja, ja, kom maar ja, met ja, meer voorbeelden. Had, Vind ik leuk. Ik had van de week, van de week een collega van me en die, die gasten die werken dan voor mij. Ik zeg, ik zeg tegen hem, ik zeg, ga jij eens even naar Jan toe om te vragen om een paar luchthaken. Weet je wel. Wat moest hij vragen? Hij moest vragen om een paar luchthaken. Oh. Oh, maar dat is echt te gek. Dat is van uh, dat, dat deed, uh, dat deed, uh, Jack Spijkerman vroeger ook, de Steen en Beenshow. Ja, Beens hadden luchthaken, de globen ja. van Europa. Gewoon dingen die niet bestaan inderdaad. En dan gewoon ja, de globen van Europa is ook altijd goeie. Welke van maar, Europa? Uh, ja, de, dat zijn leuke practical jokes, weet je wel. Ja, maar dat is echt, want dan vroeg hij inderdaad om een, nou ja, wat jij zegt, luchthaken of een, een linksomdraaiend dopje voor op een, een, een niet bestaand apparaat. En dan, maar dan zijn mensen te trots om te zeggen dat ze niet weten wat het is. Ja. En dan gaan ze helemaal mee in grap en aan het einde ja, dan, dan hebben ze zichzelf helemaal vastgeluld. En een wat minder leuke leuk eigenlijk, die, die we ooit gedaan hebben, was dat van die deuren op de, bij ons in Rotterdam van die deuren die, die dan uh, zeg maar waar de deurklinken naar elkaar toe zitten met een deurstijl in het midden. En dan namen we een metertje tuin mee en dan bonden we die deurklinken aan elkaar met een beetje, een beetje ruimte ertussen. En dan uh, belden we de een aan en dan wachten we even en dan belden we de ander aan. Ik heb het wel eens gezien dat uh, iemand zijn hoofd naar buiten stak en dat net de andere buurman de deur oh, open maar. deed. Dat <laughs> Dan zit je ertussen toch? Ja, ja, ja. ja. Uh, of je hand ertussen, dat hij probeert het touw los te maken en dat doet net de andere buurman de deur Bam. open. Maar dat heb je nooit dat... leuker, zullen we Maar heb je nooit problemen ermee gekregen dan, Marco? Nou, volop, volop, volop, volop. Maar echt dat je boze mensen achter je aan had? Ja, ja, ja. ja. Je moet hard kunnen lopen, hè? <laughs> En, uh, en nu? Want nu heb je dan af en toe haal je nog wel een grapje uit? Op, op wat, je, wat doe je voor werk? Ja, um, ik, ben, ik ben nu weer een eigen zaak aan het opzetten. Maar tot, tot zeg maar uh, twee weken geleden was ik uh, uh, zeg maar uh, hoofd uh, had ik een fabriek bedraad. Dus je hebt wel collega's gehad waar je die geintjes mee uit kon halen allemaal. Ja, ja. ja volgens, en haalde je dan dus ook wel eens uh, haalde je ook wel eens geintjes uit bij klanten of zo? Want dan moet je ook langs mensen natuurlijk. Nee, bij klanten klant halen ik geen geintjes uit, hè. dat kan niet. Dat is toch een beetje ja. de klant die je dan uh, tevreden moet houden? Ja, kijk, als je klant, klant een klanten bij klanten geintjes uithaalt... Dan zelf, nou ja, zelfs als je het goed doet, dan uh, krijg je nog klachten. Dus ik uh, kan beter geen geintjes uithalen. Wat is je beste geintje ooit? Ja, beste geintje ja, Je ooit. hebt met zoveel voorbeelden, dus ik denk dat komt er nog wel een uh, weet, ik niet, weet ik niet, de beste ooit. De beste ooit. Uh, nee, ik ga het niet weten. Er We zijn heel veel leuke. Heel wel leuke grappen. Nou, misschien een oudertje dan. Uh, vroeger dat werkte bij computerbedrijven. En dan had je nog jouw je floppies. En jouw je telefoons. En dan vroeg er wel eens iemand om wat, uh, om wat code of zo. Nou, en dan uh, gooide die floppy bij hem neer. En dan zei je, ja, hij. Ligt... En dan belde hij hem op. En dan zei ja, hij, ligt onder je telefoon. Ik heb hem niet helemaal. Dat is een nou, uh, onder je telefoon? Ik bellen. Die ja. oude telefoons, die hebben van die bellen, een elektromagneten in. Dus als iemand een floppy onder die telefoon legt en je belt hem op om te vertellen dat de floppy onder de telefoon ligt, dan staat er dus niks meer op. Oh, er is helemaal leeg uh, getrokken. <laughs> <Ja>. <laughs> wat, ben je, wat ben je vals eigenlijk, Marco? Ja, nou nee, ja, nee, ja, goed. Ah, ja, wel je leuk je hoor. IT als je op IT-afdeling werkt, en leren raas de geintjes uh, met elkaar. Maar dat. Uh, Ik hou er ook al van hoor. Leuke dingen. Marco, dankjewel. Dat is leuk. Ja, fijne nacht nog. Ja, jij ook. En blijf die geinkjes uithalen, hè? Ja, natuurlijk. Stel me niet teleur. Noodzakelijk voor de ziel. Heel goed. Dat was Marco. Wil jij ook jouw ongein vertellen op de radio? 0800-1211.